Ik u, brothers, voor het dragen. Bismillahirrahmanirrahim. de rechter van wa ala Muhammad, <coughs> wa ala alihi wa اما بعد يقول المصنف رحمه الله عليه باب قول ما شاء الله وشئت قال عن قتيل قال عن قتيله ان يهوديا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم اذا أرادوا ان يحلف ان يقول en de vrouw die de vrouw die een en de die de die de Gelovigen die de moslim, de dient te vermijden. Omdat in die uitspraken... een vorm zit... van kleine shirk. En shirk... of goderij... het toekennen van dichtheid aan Allah subhanahu wa ta'ala... dat kan op verschillende manieren... plaatsvinden wat ik heb uitgelegd. En tot die manieren is... zijn bepaalde uitspraken. Bepaalde uitspraken waarin... waarin een vorm voorkomt... van shirk. Zoals bijvoorbeeld... Het toekennen van bepaalde, bepaalde eigenschappen die alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala zijn aan, aan schepselen. Of het toeschrijven van gunsten die Allah, waar Allah subhanahu wa ta'ala ons mee begunstigt. Het toeschrijven van deze gunsten aan schepselen. En we hebben ook een aantal uitspraken behandeld zoals deze uitspraak. Masha allahu wa Zoals bijvoorbeeld iemand die zegt, als Allah het wil en jij alsof deze persoon naast Allah subhanahu wa ta'ala ook bepaalt wat er plaatsvindt. En in deze hadith uh, waarin staat dat een jood, die komt naar de profeet sallallahu alayhi wasallam En hij zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, hij zei, Jullie, jullie peegen afgouderij, innakum tu shrikoon. Yani, hij, hij hoorde iemand woorden uitspreken waarin afgoderij in voorkomt. Yani, de kleine vorm daarvan. Hij zei, innakum tu shrikoon zei de profeet salallahu Hoezo dan? Hij zei jullie zeggen. Masha'allah wa shi't. Hij heeft dat gehoord. Dat iemand zei. Van de sahaba. Masha'allah wa shi't, Als yani, Als Allah subhanahu wa ta'ala wil. En jij. was En dit is een vorm van wat ik net zei. Alsof een ander bepaalt. Naast Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zei ook. En jullie zeggen ook. wal ka'ba ka En yani, jullie zweren bij de kaba. Ka en het zweren bij de kaba. Ka niet toegestaan. We dienen te zweren bij Allah, subhanahu wa ta'ala. We mogen niet zweren bij schepselen. En de kaaba is geschapen door Allah. Hij zei, jullie zeggen ook wel kaaba. Even deze Jood, die kende de waarheid. En yani Zoals de Joden, die kennen de waarheid. لكن, ondanks dat ze de waarheid kennen, zijn zij zelf in strijd met de waarheid. Hij kwam naar de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, en hij zei jullie legen af gaudala, jullie zeggen masha'allah wa shit, en jullie zeggen toen heeft de Profeet Sallallahu Alaihi de Sahaba opgedragen om deze woorden en deze uitspraak te vermijden. Hij zei, en Yahlifu gaf ze toen opdracht, Als zij zouden zweren, als de Sahaba zweren, dan moesten ze niet zeggen, niet bij de kebbe. maar ze moesten zeggen bij de Heer van de kebbe. En de Heer van de Ka'bah is Allah subhanahu wa ta'ala. En zo ook toen de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam iemand hoorde zweren van de Sahaba bij zijn ouders of bij zijn voorouders, zei de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam, laat de Halifa ubij Hij zei, zweren niet bij jullie voorvaderen voorouders. Hij zei van in kuntum Halifa en van die Halifa, van een kene Halifa Als iemand van jullie wil zweren, dient dit te zweren bij Allah subhanahu wa ta'ala. Ieden, de Arabieren hadden een gewoonte... dat ze zweerden bij anderen, bij schepselen, bij hun voorvaderen. Like in de islam is gekomen en hij heeft dit veranderd... en hij heeft dit verboden. En de nabi sallallahu alayhi wa sallam ook hier... hij gaf de Jood gelijk... en hij gaf opdracht aan de sahaba om te zeggen... وَرَبِّ الْكَعْبَةِ al Als ze zweerden, moesten ze zweren bij de Heer van de Ka'bah... Ka dat is Allah subhanahu wa ta'ala. Hij zei: وَأَنْتَقُولُوا: Masha'Allah, tu me shiit. Hij zei ook tegen de Sahaba: Als jullie zeggen Masha'Allah, wa shiit. Dan is dat niet toegestaan. Maar jullie mogen wel zeggen Masha'Allah, tu me shiit. Yani als Allah subhanahu wa ta'ala het wil. En vervolgens jij, of vervolgens daarna uh, een ander. Dit hebben wij eigenlijk ook in de vorige les we dit behandeld. Omdat dit ook is. Dit is ook voorgekomen. Of deze uitspraak is ook op, eerder opgenoemd. En ook hadith Abdullah ibn Abbas, waarin een man, zei tegen de profeet sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasool Allah, hij zei mashallah wa shi'it. Hij zei, als Allah het wil, en u? De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die werd boos en hij zei, aja'altani lillahi niddan. Hij zei, heb je mij als een gelijke aan Allah subhanahu wa ta'ala gesteld. Heb je mij een deelgroot gemaakt van Allah jalla wa ala, het nid zoals we eerder hebben behandeld dat zijn deelgenoten gelijken dan Allah zegt in de Qur'an stel geen deelgenoten toe aan of, ge, of uh, zet geen deelgenoten naast Allah subhanahu wa ta'ala of ken hem geen deelgenoten toe hij zei tegen deze met gezel heb je mij een deelgenoot gemaakt van Allah toen hij zei als Allah het wil en jij en, en deze en Jij geeft dezelfde oordeel alsof hij een deelgenoot is van Allah subhanahu wa ta'ala. dit is natuurlijk alleen een uitspraak, lijkt niet in, in, in, in handeling. De profeet die zei: Zeg, Masha'Allahu wa'dah. Wel, Masha'Allahu wa'dah. Allah جل وعلا: is de enige die alles bepaalt. En Hij is de enige, wanneer Hij iets wil, dan zal het ook zo plaatsvinden zoals Allah subhanahu wa ta'ala dat wil. Hij heeft geen enkel deelgenoot. Dit met hem beslist of die, ja heeft, nast hem. "Qal wal abri", "Qal wal-i abni wal abni", "Maajah" aan de Tuffail, "Akh" Gaishe voor zijn moeder. "Qala", "Rai'tu", "Ka'ni min al "Fakul'tu", inna kumla "La antum" "Laula" "Inn-kum" "Uzair" ibnullah lah wa inna kumla "La "Laula" inn "Ma wa sha Muhammad". ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحد قلت نعم Kala فحمد الله wa عليه ثم قال kal بعد ma bad. رؤيا أخبر بها raa roya akbarabiha man akbaraminkum wa inna بمعنى كذا وكذا Kan het be mana keather فلا تقولوا ما شاء الله kulu masha Allah huwa shaa Mohammed wa lakin kulu masha Allah huwa الصحابي Ook deze hadith is de hadith. Hier is in Sahabi de the Aisha Tufail. Uh, van haar moederskant, hij, hij kreeg een droom, en in die droom, in die droom, zei een jood tegen hem, en een christen tegen hem, jullie, yani, zeggen, masha'allahu wa sha'a muhammad, jullie zeggen, yani, jullie moslims, En muhammad toe, als deelgenoot aan Allah, subhanahu wa ta'ala, in uitspraken, en hij kwam naar de profeet, sallallahu alaihi hij vertelde dat er hem, vervolgens heeft de profeet, sallallahu alayhi wasallam dat hun verboden, en hij zei tegen hen, koolu, masha'allahu wa sallam, Wahde, zeg als Allah subhanahu wa ta'ala, dat wil alleen en niemand is, hij heeft geen enkel deelgenoot daarin, in zijn wil. Deze uitspraken zijn verboden en de moslim moet dit vermijden. Dit valt onder Ashirq vlal al Ashirq en shirk afgoderij in uitspraken. Maar in deze afgoderij is een kleine vorm van afgoderij as-shirk al-Asshar wat in alle tijden, alle kolliepale, vermeden dient te worden. Tijd. Thema. Voorvolgens. Noem de schrijver. Waarom Een andere bab. Bab. Mens beddaher. Vakad. Aan Allah. Allah te gaan. Waarom Allah te gaan. Waarom Allah te gaan. Waarom Allah te gaan. De Sheikh Hafizah Rahimahullah Ta'ala gaat verder met het, vervolgen, met het vervolgen van uitspraken die een moslim, een mu'ahid, dient te vermijden. te vermijden. We zien, hij heeft het nu allemaal over, over uitspraken. En dit is weer een uitspraak. Een uitspraak en woorden die een moslim dient te vermijden. En waar gaat het hier om? Het gaat hier om sebbuddahar. En sebbuddahar betekent het spotten of beledigen. Of het vloeken van het dahar. En het dager is eigenlijk de tijd. En daar valt ook het weer onder. Uh, de tijd valt daaronder. Deze mag je niet bespotten. Of vervloeken. Of beledigen. Of kleineren. Het is allemaal verboden. Want deze dager, deze tijd. Deze dagen of deze nachten. Zijn geschapen door Allah subhanahu wa ta'ala. En wanneer jij deze beledigt of vervloekt of bespot is alsof jij spot en beledigt, alsof jij spot drijft of beledigt degene die deze dagar of deze tijd geschapen heeft. En het dagar in het, het in het Arabisch heeft verschillende betekenissen. Heeft verschillende betekenissen. Yani het dagar kan een eeuwigheid mee bedoeld worden. Kan in eeuwigheid mee bedoeld worden. Zoals bijvoorbeeld uh, hadith waarin uh, de profeet zegt in hadith over de vrouw هذا إن أحسنت إليها إن إن أحسنت إلى إلى إن أحسنت إليها ظهرا ظهرا يعني لغة لغة تايت لغة تايت.وفباي فوربالت حديث من شوال، where the prophet said من صام ستة من شوال كان كسيامي الظهر من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال كان كسيامي الظهر.الظهر is een lange periode in de eeuwigheid. en in deze hadith wordt wordt daarmee een jaar bedoeld. een jaar. يعني حديث من شوال Daarmee wordt een jaar bedoeld, Degene die Ramadan vast, vervolgens zes dagen van Shawar, is alsof hij het hele jaar gevast heeft. En het hele jaar is een lange periode. Alle hal. het dagar, betekent een zamen, een taweel, een lange periode. La de Mosrikeen, die, die, يعني, die uh, vervloekte of bespotte of beledigde het dagar, yani de tijd waarin zij leven, en dat, dat gebeurt ook bij sommigen bij sommige moslims, dat ziet iets wat alleen van vroeger was, Ik ook van deze tijd, zie je bijvoorbeeld sommige vervloeken de tijd, of het weer, of uh, yani ze spreken of, of, of uh, schelden het weer uit, dat is ook een vorm van het dahr, want degene die het weer, degene die daar controle over heeft, degene die het uh, yani beheert en degene die daarin alles organiseert, is Allah subhanahu wa ta'ala ta'ib. Allah In deze hadithaat, diegene die het dahr bespot of uitscheldt, die heeft Allah subhanahu wa ta'ala daarmee uh, lastig gevallen. Al-adha. Al-adha betekent eigenlijk lastig. Lastigvallen. Maar Allah subhanahu wa ta'ala, diegene die hem lastigvalt, die kan hem niet schade aanbrengen. Lastigvallen kan, maar schade aanbrengen kan niet. Zoals Allah in de Koran, zoals Allah zegt in Hadith al qudsi ja, jebna uh, Adam, in nkom, lanteblogu duri, ftdur ftduroni. Dus jij niet staat om schade aan te brengen. Want Allah Subhanahu wa Taala is onafhankelijk Jalla wa Ala. Maar de Aza, de Aza kan, zoals Allah in de Koran zegt, in degenen die uwden Allah en zijn Messias, in degenen die uwden Allah en zijn Messias. Dus de Aza kan. Uh, in andere vers, dat Allah subhanahu wa ta'ala... Aan alle dat ben ik even vergeten, het vers... El-adha kan plaatsvinden. Maar de adha die te maken heeft met Allah subhanahu wa ta'ala... is niet zoals wij. Niet zoals wij als wij last hebben van iets. Dat is niet het geval van Allah, Jalla Allah subhanahu wa ta'ala is een kemik die şey. Niet Niets is aan hem gelijk. Allah subhanahu wa ta'ala... Yani, is de volmaakte, de Almachtige, de hoogste, Jallah, Jalla. Dus deze Ada is niet zoals de Ada die plaatsvindt bij zijn schepselen. Lijkt dat het voorkomt? Naam. Kan dat leiden tot schade bij Allah? Nee. Dat is uh, in geen enkel enkel het geval. Want zoals de profeet zei in, ankle, يعني, uh, prophet, zai, in Hadith Koetsi: inakum lenta blue door ri, fata door niet, Niemand kan Allah schaden, en ook niemand kan Allah subhanahu wa ta'ala baten. Wat hij jallah wa ala is, de alrijke subhanahu And ta'ala is, de onafhankelijke Jalla wa ala. Timen ze allah. De mushrikin, de zeiden: wa kalu, mahia illa haiatun at dunya. Namootu wa nahya. Wa ma yuhlikuna illa addahar. De musyrikiin. Yani sommige van de musyrikiin. In de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Die ontkenden de wederopstanding. Yani onder de musyrikiin. Waren er musyrikiin die ontkenden de wederopstanding. Dat was over het algemeen. Over het algemeen. De musyrikiin die ontkenden. Dat ze weer tot leven gebracht zullen worden. Zoals Allah ook in de Koran zegt. Over hun. Uh, ze zeiden. Uh, in surat uh, الجumwa okay. z'amal ladhina kafaru en len yub'athu kul bela wa rabbi latub'athun al het of een andere surat ja, tegabun z'amal ladhina kafaru en len yub'athu kul bela wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima bima amilthun is de musjereken over het algemeen ze ontkennen de wederopstanding er waren ook van hun weinig die dat wel bevestigde. En ze geloofden dat het leven uh, een einde heeft. Ze zeiden. Dit wereldse leven waarin wij leven, waarin wij ook doodgaan. En datgene wat, ons eigenlijk, uh, wat aan ons een einde maakt, is gewoon het dagar. De tijd. De tijd maakt aan ons yani, een einde. En niets en niets anders. Ze ontkenden daarmee. Dat Allah subhanahu wa ta'ala hun weer tot weder, hun weer laat opstaan voor, voor de weder, voor de wederopstanding. Tayyib. <tiep> deze mensen die, dat, die ontkennen dat Allah jalla wa ala hun weer tot leven zal brengen, deze worden ook het dahriyoen genoemd, het dahriya. deze groepering... Die bestaat nog steeds. diegene yani die eigenlijk ontkennen, de wederopstanding ontkennen, die worden al-Dahriya al-Dahriya genoemd. Kale wa fi aan-abi-hureyla ta-radiyallahu anhu aan-i-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam-a-kale ta'ala Yu'dhini ibn-u-adam Yasubbu al-Dahr wa-ana al-Dahr Uqallibu al-Layla wa-Nahar Wa-fi-riwaaya La-tasubbu al-Dahr fa-innallaha huwa <coughs> In deze hadith vertelt de profeet sallallahu alayhi wa dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, dus hadith Qudsi, hadith Qudsi is waarin Allah zegt, waarin Allah zegt, yani waarin de profeet zegt, kaal ta'ala, de profeet zegt Allah jalla wa heeft gezegd. Dat is een hadith Qudsi, de woorden zijn van Allah, maar like het is geen, is geen Koran zoals yani, uh, die staat in de Moschaf. Gaan Allah u taala jedini ibn Adam. Allah die zegt hier. Y'dini ibn Adam. Yani Ibn Adam, de mens, de mens valt uh, mij lastig. De mens valt mij lastig. Hoe valt hij Allah Jalla lastig? Je sub dagr. Hij beledigt het dagr. Hij beledigt de tijd. Hij beledigt de tijd of dagen of het leven, of het weer, en dergelijke. De profeet die zegt hier, in deze hadith qudsi Allah zegt, wa ana -dahar, wa ana -dahar. Wanneer beledigt de persoon, of wanneer beledigt een mens de tijd, of het leven, of de dagen, dat is op het moment als hij beproefd wordt door Allah subhanahu wa ta'ala. Als hij beproefd wordt, en uh, er komt hem, of hij krijgt een tegenslag, dan is een ongelovige of iemand met een zwak iman... geneigd niet om te schelden of te vloeken. En dan vloekt zo'n persoon de tijd bijvoorbeeld. Het is een zwarte dag voor mij. En het is kada wa kada. Of hij beledigt de tijd. Of hij vloekt. Of uh, hij vloekt of hij scheldt het weer uit. Dat is een vorm van seb. Wanneer hij krijgt te maken krijgt met tegenslagen. Of wanneer, hij het, uh, wanneer hij het, uh, hem het niet bevalt dan uh, kan iemand vervallen in, in zo'n yani, zo daad. Allah die zegt, wa Hij zegt, ik ben het dagar. Hij zegt, ik ben het dagar. Wat, wat betekent de woorden, ik ben het dagar? Dat wordt uitgelegd door de woorden daarna. Allah die zegt, layla Allah Jalla ala, Hij bepaalt wat er plaatsvindt uh, in zijn tijd die hij geschapen heeft. Hij zegt, layla De dag en de nacht, daar bepaalt Allah subhanahu wa ta'ala over. Wat daarin plaatsvindt, vindt plaats met de wil van Allah, Jalla wa ala, en vindt plaats zoals Allah subhanahu wa ta'ala dat gewild heeft. Alles is voorgeschreven. Het goede en het slechte. Yani het makkelijke en het moeilijke. Uh, voorspoed en tegenspoed. Dus wanneer iemand in tijden van tegenspoed en beproevingen... wanneer hij gaat, wanneer hij gaat schelden en de tijd gaat uitschelden en beledigen is alsof hij degene beledigt, die dat voor hem bepaald heeft die dat geschapen heeft. Vandaar dat het niet toegestaan is om dat te doen. Vandaar als iemand dat doet, dan is dat een vorm van het lastig van Allah Jalla wa Adam zoals Allah zegt. Taib, terwijl wa laila uqallibu laila wa an-nahar. eigenlijk wanneer iemand wordt door Allah Jalla wa wanneer hij een tegenslag krijgt, dan dient hij daarmee eh, geduld te hebben. En ten tweede dient hij ook te zoeken naar een oorzaak in zichzelf. Allah, als hij iets voorgeschreven heeft, dan heeft dat te maken met die persoon zelf. Zodat hij terugkeert naar Allah, zodat hij vergiffenis vraagt aan Allah. subhanahu wa Heel veel mensen bij beproevingen worden ze pas wakker geschud. Dus zo'n beproeving kan juist eigenlijk in zijn voordeel zijn heel veel mensen, wanneer zij worden beproefd met een tegenslag, met een uh, ziekte of, een, of, een, of, een, uh, of iets anders, waardoor ze wakker worden geschud, waardoor ze terugkeren naar Allah Jalla wa ala, en vergiffenis vragen en vervolgens weer uh, op het juiste pad terechtkomen. Zoals Allah ook in de Koran zegt, "ظهر al fasadu, bil barri wal bahri, bima kasabat eidi naas, li yudhiqahum alladhi hamilu, la'allahum, Jaargi'oon, jaarni'oon. Tegenslagen, beproevingen of al of onrust of ziektes. Dat kan tevoorschijn komen en de mensen kunnen daardoor getroffen worden. En de oorzaak zijn hunzelf. Door hun daden, door hun daden, heeft Allah ze oh. beproefd met deze tegenslagen. Waarom? Om ze een beetje te laten proeven van de straf. het één, een, een beetje alleen. Want als Allah ze zou straffen voor datgene wat ze hebben gedaan, wat de mensen doen, zou niemand nog overblijven op aarde. Want iedereen verdient wel. Verdient de straf van Allah. Want iedereen is nalatig. Hij beproeft ze. Hij laat ze een beetje proeven van, van de bestraffing. En daarnaast, hopelijk zullen ze terugkeren naar Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hopelijk zullen ze terugkeren naar Allah. Jalla wa'ala. Zoals ook Allah in de Koran in een andere vers zegt. bil Allah die beproeft ze met, uh, met voorspoed en met tegenspoed. Hasanat, yani hier is een ni'ma. Hij beproeft mensen door gunsten. Hij begunstigt ze. Dat is ook een beproeving. En het seyjaat, dat is juist het tegenovergestelde. Hij beproeft ze door tegenslagen. Hij beproeft ze met gunsten en met tegenslagen hopelijk zullen zij daardoor terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala, en hem dankbaar zijn, en hem aanbidden. Eeden, de werkelijke oorzaak moet men zoeken bij zichzelf, en niet bij uh, de tijd, of het beledigen van tijd, of het beledigen van yani, het leven, of het bespotten, of uh, vervloeken, en dergelijke. Want dat is eigenlijk indirect... Het beledigen en vloeken van degene die de tijd en het leven geschapen heeft. En dat is Allah subhanahu wa ta'ala die alles bepaalt wat in deze tijd plaatsvindt. Zoals in deze hadith. Uqallibu laila wa nahar. Hij bepaalt wat daarin plaatsvindt. En uh, zowel overdag als in de nacht. Hij zorgt ervoor dat de dag de nacht opvolgt. En dat de nacht weer vervolgens de dag opvolgt. En zo bepaalt Allah wat daarin plaatsvindt en hij heeft alles voorgeschreven wat daarin zal gebeuren. In het beledigen van tijd is verboden en moet men vermijden. Tot het beledigen van tijd behoort ook, behoort ook yani, eh, zoals bijvoorbeeld sommigen zeggen, dat ze een bepaalde slechte eigenschap geven aan, aan een bepaalde tijd. Zoals bijvoorbeeld wat ik net zei, als iemand zegt van dit is een zwarte dag, of wat ze nu zeg, zelf zeggen, één keer in het jaar, zwarte vrijdag. En dat is eigenlijk een vorm van beledigen van, van, deze, van deze dag. Want zwart is nooit goed. Het is altijd, wordt altijd gebruikt voor iets wat, wat slecht is. Of bijvoorbeeld wanneer iemand weer, het, weer, het weer gaat beledigen, zoals ze heel veel koffaar doen. Als het bijvoorbeeld de hele dag regent, dan zie je ze schelden. Schelden ze het weer uit of als het koud is. En als het warm is, precies hetzelfde. Als het heet is, dan zien ze ook klagen. Als het koud is zie ze klagen. In alle tijden zijn ze niet tevreden met datgene wat Allah subhanahu wa ta'ala bepaald heeft en voorgeschreven heeft en geschapen heeft. Terwijl de moslim die dient te weten dat Allah jalla wa ala de schepper is van alles wat geschapen is. In de riwaya staat hmm. Beledig de tijd niet want Allah subhanahu wa ta'ala is deze tijd. Betekent niet dat Allah subhanahu wa ta'ala dat, dat dahar een naam is van Allah. La wat houdt in dat Allah de tijd is, staat in de hadith, hij laat de, dag opgevolg, hij laat de nacht opgevolgd worden door de dag, en Hij bepaalt ook wat daarin plaatsvindt, Hij schept datgene wat daarin plaatsvindt, en niet dat het dager een naam is van Allah, subhanahu wa ta'ala, dat niet, want uh, de geleerden zeggen van dat het dager niet behoort, tot de namen van Allah, jalla wa ala, ondanks dat Ibn Hazm dat wel gezegd heeft. Vahir. <coughs> Taib. دسخراف رحمه الله تعالى زهدنا باب التسمية بقاضي القضاة ونحوه, ونحوه وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع, اس إن أخنع اسم عند الله رجلا رجل تسمى رجل بملك الاملاك لا مالك إلا الله قال سفيان Mithlu, Shahan, Shah, of Iriwaya, Ariadu, Rajulin, Allah, He, Yomel, Kiyama, Wakhbethu, Wakalu, who Achna, Yanni, Oda. Is a hadith, hadith Abi Horea, Allahu ta'ala, anhu, de starting Bukhari, a Muslim, Parina Rasus, Zacht, in Achna is min in the law, hier Rajul, te sema Malikil, Amlak. Isaac, de meest lach a persoon by Allah subhanahu wa ta'ala, Achna. Is Oudah. En Oudah is iemand die uh, laag zit en vernederd is. Bij Allah Jalla wa ala, is iemand die uh, zichzelf Malik al Amlak noemt. Jannie de Koning der Koningen noemt. De Koning der Koningen noemt. Want in de titel van het hoofdstuk, Ba'ab, het tasmi bi qadil Dat geldt ook voor degene die zich rechter der rechters noemt. Ook al noemt hij zichzelf niet zo, maar ook anderen mag hem niet zo noemen. Rechter der rechters of de koning der koningen. Dat is een eigenschap van Allah subhanahu wa ta'ala. Hij is de rechter der rechters. En hij is de koning der koningen. Yom al Qiyamah zal Allah subhanahu wa ta'ala... Hij zal uh, de wereld of de werelden zal hij uh, zetten... of yani de, de aarde zal hij zetten op een van zijn vingers... En de zeeën op een van zijn vingers. En de bomen op een van zijn vingers. En de zeeën op een van zijn vingers. Vervolgens zal Allah subhanahu wa ta'ala ze laten bewegen. Hij zal ze laten trillen en beven. En hij zal zeggen... Eyna muluk, eyna dunya. Muluk et dunya. Waar zijn de koningen van het wereldse leven? En niemand zal, niemand zal antwoord geven. Hij zal dan zeggen... Liman Voor wie is vandaag... De, de rijkdom. Wie is vandaag de koning? De dag des oordeels. Wie? En niemand zal antwoord geven. Dan zal hij zeggen: al al Hij is de koning der koningen. Subhanahu wa ta'ala. En hij is de koning. Hij is degene die werkelijk alles bezit. Die werkelijk yani alles bepaalt. Zowel in het wereldse leven als in het hiernamaas. Laat je like het maar, zal het voor iedereen duidelijk zijn. In dit wereldse leven. Heb je mensen die zeggen van, ik ben koning. En die worden koning genoemd. Lakin, die koninkrijk van hun is beperkt. Zij bepalen niet zelf wat er allemaal plaatsvindt. Terwijl de koninkrijk van Allah subhanahu wa ta'ala is onbeperkt. Hij is de schepper, jalla wa'ala. Jom al-Qiyama zal niemand meer iets claimen van koninkrijk of van bezit. Behalve Allah, jalla wa'ala. Hij is een melik en al-Malik. Hij is een melik, de koning en hij is een malik de bezitter. Hij is de werkelijke bezitter. En hij is degene die ook alles bezit en bepaalt. En alles wat geschapen is, is zijn koninkrijk en zijn bezit. Then, niemand mag zichzelf koning der koningen noemen. Of rechter der rechters. Precies hetzelfde. Rechter der rechters is Allah subhanahu wa ta'ala. Als iemand ook Qadil Qudat wordt genoemd. Het is alsof hij yani, uh, hetzelfde recht heeft als Allah. Jalla wa ala. Terwijl dit is iets wat specifiek is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat geldt ook voor Shahan Shah, dat is uh, ook een, terwijl het het Persisch, maar daar wordt ook koning der koningen mee bedoeld. Zoals Malik al-Amlak. Al-Amlak is meervoud van Melik. Zoals Al-Muluk, meervoud is van Melik. Al-Malik wordt, meervoud is Muluk en ook Al-Amlak. In deze uitspraken zijn niet toegestaan, want het is een vorm van uh, geen respect tegenover de naam van Allah subhanahu wa ta'ala of tegenover de eigenschap van Allah Jalla wa'ala. La malika illa Allah. Er is geen koning en werkelijke bezitter behalve het bezit van Allah Jalla wa'ala. Dat is werkelijk. Voor de rest is het tijdelijk. En ook daarnaast is het ook nog eens uh, beperkt. En dit is ook een vorm van uitspraken die wij dienen te vermijden. Want daarin zit een vorm van uh, geen respect tegenover Allah subhanahu wa ta'ala Ik heb gehoord dat Allahu ta'ala alem, salahu alaihi wa sallam, Wat nog de andere behandelen? Deze ook nog. Tot de Aden. Bab, ichthiran, sma illahi ta'ala, wat ta' il-ismi li eji dalik. Kada an abishwaray, radiallahu anhu, en nahu kana iukenna abel hakem. Kada la hun nebis salahu alaihi wa sallam, ان الله هو الحكم واليه الحكم فقال ان قومي اذا اختلفوا في شيء اتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما احسن هذا فمالك من الولد فقلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن اكبرهم قلت شريح قال فانت ابو شريح رواه ابو داود en de hadith شريح of Abi Shuri radiallahu ta'ala ho. Deze Sahabi had als bijnaam, had als bijnaam, in de tijd van de profeet sallallahu alayhi wa sallam, Abel Hakam, de vader van de rechter. eigenlijk. de vader van, al Hakam is een rechter, de vader van. De rechter. En de Bisselah, hij hoorde dat. En hij zei toen tegen hem: In Allah هو الحكم. De rechter, het is Allah subhanahu wa ta'ala. En yani deze kunja, die je te veranderen. Deze kunja is geen, is geen, correcte, is geen correcte kunja. Hij zei: In Allah هو الحكم. Wa ilayhi الحكم. En aan hem is de oordeel. En yani de vader van de rechter hier is niet correct. Omdat de rechter is Allah subhanahu wa ta'ala. En daarnaast. De oordeel is aan Allah Jalla wa Ala en niet aan een ander. Hij zei toen deze sahabi, hij zei Inna qawmi, hij zei mijn volk, mijn stam, wanneer zij, over, wanneer zij ergens over verschillen, wanneer zij een conflict hebben, en dan komen ze naar mij toe en dan oordeel uh, ik, bemiddel ik of oordeel ik over hun. En als ik over hun oordeel, dan zijn ze altijd tevreden. Toen hebben ze hem, de vader van uh, Abel Hakem genoemd. Yani de vader van de rechter genoemd. Abel Hakem. Omdat hij, wanneer hij oordeelde over zijn stam. Als er mensen verschilden. Of als er mensen een conflict hadden. Hij kwam en hij oordeelde over hen. Dan waren ze altijd tevreden met zijn oordeel. De profeet sallallahu hij, hij zei. Dat is goed. Dat jij conflicten en je oplost. Is niks mis mee. Want hij oordeelde met, yani, met de waarheid. Met rechtvaardigheid. Hij zei, daar is niks niks mee. Maar... Deze kunya, hij zegt van abul hakam daar is het wel wat mis mee. Want dan lijkt het alsof Hakem is een naam van Allah, alsof Hij de vader is van Ani el En de Hakem is een naam van Allah, Jallah, Jallah, Dus, en dat is Jallah, dat van, een, al-adab, Jallah, Jallah, Jallah, al Jallah, Jallah, de Jallah, Jallah, Jallah, Jallah, Jallah, Jallah, Jallah, Jallah, Jallah, Jallah, Jallah, Jallah, is Jallah, Jallah, Jallah, Jallah, hij zei toen, hoeveel kinderen heb jij? Hij zei, ik heb Shuraih, ik heb Moslim, ik heb Abdullah. Hij noemde drie, drie jongens namen op. Hij zei, wie is de grootste van hun, de oudste? Hij zei, Shuraih. Shuraih is de oudste. Hij zei, van Abu Shuraih. Hij zei, jij bent vanaf nu, ben je Abu Shuraih, de vader van Shuraih, de, de vader van jouw grootste, grootste zoon. Hij veranderde hier door de uh, naam Abel Hakem, de vader van de rechter, omdat de rechter, dat is Allah Subhanahu wa Ta'ala. En tot hem is de oordeel. Dat betekent dat wanneer iemand een verkeerde naam heeft, of een naam heeft waarin geen respect acht in zit voor uh, Allah Jalla wa Ala, waarin geen ihtiraam zit voor Asma'Allah, Allah, dien dat veranderd, dien dat verandert te worden. <coughs> Alhamdulillah. Dien dat, dien dat je niet veranderd, uh, veranderd te worden. En wanneer, uh, of zeg maar, hoe weet je of een naam verkeerd is, of goed is, toegestaan of niet toegestaan is, dan wordt er gekeken naar de betekenis. Er wordt gekeken naar de betekenis. De profeet sallallahu alaihi hij keek hiernaar, naar de betekenis. En dat is dat de mensen hem namen als, als soort uh, rechter. Als soort rechter. Wanneer, hij, uh, yani, wanneer er conflicten waren, dan ging hij dat oplossen. En dus gaf hij gaf hem eigenlijk de bijnaam van... Abul Hakem, de vader van de, de, de rechter, of eigenlijk van, uh, yani van uh, het oordelen en dergelijke. En dat is niet toegestaan wat de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam hier zegt, in Allah Hawala hakam Hij is degene die de rechter is. En hij, zijn oordeel, enkel zijn oordeel, is die oordeel die uh, bepalend is. Dat geldt ook voor andere namen. Als er een naam, als er een, naam een, een verkeerde betekenis heeft, of een betekenis heeft die alleen voor Allah, wa'ala toegestaan is, dan mag die naam niet gegeven worden. Bijvoorbeeld, je mag niet iemand uh, Allah noemen. Of al Khalik. Al-Khaliq al is de schepper. Een schepper, niemand is schepper behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Of bijvoorbeeld uh, al-Rab. Je mag niet iemand al-Rab noemen. Want al-Rab is Allah, Jalla, hij is de Heer. Hij is de Heer. Dus al-Rab is niet toegestaan om iemand zo te noemen. Zoals ook al-Rahman. Al-Rahman mag je ook niet geven aan een persoon. Abdul-Rahman, oké. Okay. Abdullah of Abdul Rab, dat mag. Je mag een Rahman zonder Abd ervoor, of Allah zonder Abd ervoor, of El Khalik, of Al-Azim. El Alim is specifiek zelf. Dat is iets, het is een verheerlijking, een vereering. Dat is alleen voor Allah, Jallahu wa'ala, toegestaan. Je mag je Laziz noemen, mag. Je mag iemand Rahim noemen, of Karim, of Al-Aziz. mag ook. Ook al is er Alif en elam Lam ervoor, zoals in de Koran en over. De vrouw uh, van uh, de koning, Imra'atul Aziz, Imra'atul Aziz. Mag. Deze izza van deze persoon is niet zoals de izza van Allah, Jalla, Jalla En het heeft ook geen verkeerde betekenis. Je mag ook iemand Karim noemen, mag. Of ga voor, dat is geen probleem. Als de betekenis verkeerd is, uh, of alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala toegestaan is, dan moet die naam gewijzigd worden en als het gaat om een abd Een abd mag je alleen voor namen naam van Allah subhanahu wa ta'ala plaatsen. Je mag niet zeggen abdul Nabi, abdu'l-rasool, of abdu'l-hussein zoals shi'a. Shia zegt abdu'l-hussein, abdu'l-ali, abdu'l-kada. Zij zetten deze naam abd betekent aanbidder of de slaaf. En dan zegt de slaaf van Ali of van Hussein, Nee, slaaf mag alleen voor Allah Jalla wa'ala. We zijn slaaf van Allah, Abdullah. En Abdul Rahman, en Abdul Malik, en Abdul Karim, en Abdul Razak. Mag je niet doen voor een ander. Je mag ook geen Abdul Nabi zeggen. Want een Nabi is ook een geschapen door Allah. Een profeet aanbidden wij niet. Wij aanbidden geen profeet. De profeet zegt ook: Inna ana abd. Faqulu abdullahi Lahi Hij zegt: Ik ben slechts een dienaar, een slaaf van Allah. Zeg daarom Abdullah. Ja, niet over de profeet. Abdullah en zijn boodschapper. Hij is de boodschap van Allah maar hij is ook tegelijkertijd een dienaar van Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allahu ta'ala aalam. wa sallallahu ala, ala nabiyyina wa sallam.